In Nigeria worden nog 110 meisjes vermist... na de aanval van terreurgroep Boko Haram eerder deze week. Dat zegt de Nigeriaanse regering. Boko Haram viel een dorpsschool aan in het Noordoosten. Tientallen meisjes waren vervolgens verdwenen. Een paar dagen na de aanval zeiden de lokale autoriteiten... dat een groot deel van de meisjes weer terug was... maar dat werd door de gouverneur van de regio ontkend. Als Boko Haram de meisjes heeft meegenomen... is het een van de grootste ontvoeringen in Nigeria sinds 2014.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 De man met wie hij had afgesproken zegt dat hij Orlando na hun date heeft afgezet in de Haagse wijk Ipenburg. De politie doet daar vanavond een passantenonderzoek. Een Van der Valk hotel in Horen is deels ontruimd vanwege een brand. Twee mensen hadden rook ingeademd. De brand lijkt geblust, maar de brandweer houdt in de gaten of het vuur niet nog nasmeult. Hotelgasten zijn opgevangen in een casino vlakbij. Er wordt onderzocht hoe de brand in Horen kon ontstaan. Dan nog het weer. In het noorden kans op sneeuw. Op andere plekken droog en vrij helder. Het koelt af tot min zes. Morgen in het noorden nog steeds kans op sneeuw. Verder droog, zonnige periode en maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Is er iemand onder u die van bejaarden houdt?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 Langs de lijn bij Tom van Hek. Goedenavond, het is bijna 5 minuten over 10. We gaan snel beginnen met deze langs de lijn. Tot elf uur zijn we bij u met een overzicht van het hele weekend. En we mogen het nog één keer hebben over de Olympische Spelen vanavond. Want op de laatste dag werd de Noorse langluister Marit Björken, succesvolste winterolympier ooit. De glimlach nu op het gezicht van Marit Jurgen. Wat is dit een ongelofelijke prestatie! Hier is haar achtste gouden medaille voor Marit Jurgen. Schitterend gedaan, schitterend. Spelen zitten er nu dus echt op, maken we ook een overstap naar het wielrennen. En die stap is uh, niet zo heel groot, want de overwinningen blijven binnen dezelfde ploeg. Kuurne-Brussel-Kuurne is namelijk gewonnen door een renner van Lotto Jumbo. Het is stille wegen, die er met sprekend gemak Kuurne-Brussel-Kuurne wint. En sprint afmaakt zoals hij dat uh, moet afmaken. Met uiteindelijk nog een anderhalve lengte op uh, Arno de Mar en uh, Sonny Colbrelli. En in de eredivisie zet de PS vandaag een stap. PSV vandaag dus een stap. Een stap, noem het maar gerustig, een reuze stap richting de titel. 1 is ook de uitslag van deze wedstrijd. Want op dit moment, fluit Denny voor wordt laatst PSV weer een stap dichter bij het kampioenschap. En daarmee gaan we vanavond uitgebreid verder straks in de top 5 tot 11 uur. Is dit langs de lijn. Twee weken lang hebben we elke nacht, elke ochtend en begin van de middag... naar de Olympische Spelen geluisterd en gekeken. Maar vanmiddag dus even voor twee in Nederlandse tijd werd de vlam gedoofd. De Olympische Spelen in Pyeongchang zijn voorbij. Ja, het gaat nu gebeuren hoor, want ik zie de kindertjes hier op het middenterrein... die een show hebben gegeven nog eventjes met allemaal ja, van, die, van die sneeuwbollen... Waar je, waar je zo de sneeuw in kunt laten vallen. En nu gaat de vlam heel langzaam uit. En nu is hij inderdaad ja, ja. helemaal gedoofd. En zijn we inderdaad aan het einde gekomen van deze ceremonie. Maar nu is de vloer aan Martin Garrix. 21 jaar uit, oud uit Amstelveen. Hè? De beste DJ van de wereld ja. vorig jaar. En die mag dan de afsluiting verder gaan verzorgen. Ja, dan wordt het gewoon één groot dansfeest in dat stadion. Goed georganiseerd en uh, met twee hele grote uh, Olympiërs, Irene en, uh, en Sven die uh, de beste Olympiërs aller tijden zijn geworden tijdens deze spelen. En ze zeggen nooit, nooit, maar die gaan voorlopig niet ingehaald worden. De Olympic Winter Games Pyeongchang 2018 zijn the Games of New Horizons. Maar ook die, die drie debutanten die, die uh, zo'n gouden medaille halen, uh, Jorien die het op twee sporten doet, uh, Kjelt die uh, twee keer goud haalt. Dat zijn allemaal wel mooie, mooie momenten. Of het nou echt iconisch is, ja dat zal misschien later blijken. Je moet, als het, uh, iedereen uit voor wordt, moet je gewoon een beetje rustig blijven. Zelfs als het niet goed gaat, dat je eigenlijk moet zeggen van nou misschien valt het wel mee. Er kunnen nog heel veel dingen gebeuren. Dus zo halverwege ga ik niet heel uit voor allerlei uh, hoge cijfers geven. Terwijl we nog een week moeten. En nu zijn we aan het einde, dus ik denk dat ik nu recht heb uh, uh, om te spreken. Te zeggen van, uh, wat ik er finaal van vind en dan vind ik het hoger dan een acht. En nu is het mijn obligatie om de olympische wintergames Pyeongchang 2018 te ja, Martin Garrix hoorde u de muziek verzorgen. Thomas Bach hoorde u de voorzitter van het IOC. En ook Jeroen Bijl, de Nederlandse chef de Michon, sprak over de Olympische Spelen. We hebben nog een heel klein waakvlammetje. Want straks in onze top 5 kijken wij nog een keer terug naar het goud van Mjarrred Burger. En onder andere ook de ijshockeyfinalen en andere gestjes. We gaan het nu hebben um, over voetballen. Feyenoord en PSV, zult u denken, komt aan bod. Nee, komt straks uitgebreid aan bod. De titelrace van PSV waarin ze zijn verwikkeld... en de grote stap die ze maakten. Nu nog even de late wedstrijd in de Eredivisie vanmiddag. Die ging tussen FC Utrecht en FC Twente. Het werd 3-1 voor de thuisclub. Klinkt dan als een makkelijke middag. Maar trainer Jean-Paul de Jong van Utrecht... zag dat zijn ploeg het in het begin lastig had. Nou, ik vond, uh, de eerste kans hadden wij zelf. En, uh, ja, dan, uh, daarna verliezen wij uh, de controle. En dan hebben we moeite met de lopende spelers die uh, achter onze laatste lijn komen. En dan uh, komen we op 1-0 achterstand. Dan krijgt uh, Twente ook uh, de kans voor de 2-0. Die maken ze niet. Toen hebben we besloten om achterop uh, met, uh, met drie man uh, te gaan spelen. En uh, die omzetting uh, kregen we meer controle op. En uh, scoorden we uiteindelijk vlak voor rust uh, de 1-1. Ja, kan het zijn dat zoiets heel belangrijk is op dat moment? Dan begin je eigenlijk weer op nul als de tweede helft begint. Nou ja, het is goed. Hè. Zeker op dat vlak dan de controle in de wedstrijd heb. En je uh, in de rust nog puntjes op de i kan zetten. En ja, dan zie je in de tweede helft waarin ik nog even aangegeven heb... van uh, nou, we kijken nog even tien minuten aan. Anders zouden we door kunnen wisselen. Ik had al vroeg ook uh, twee spelers warm lopen. Maar eigenlijk na rust ja, hebben we het uh, helemaal naar onze hand gezet. En uh, met een goed uh, veldspel uh, tot, uh, tot kansen creëren en doelen te maken. Jullie maken een paar prachtige doelpunten in die tweede helft. Zeg ik iets heel geks als uh, opeens Barcelona in het midden van Nederland blijkt te liggen? Nou, dat gaat, dat gaat iets te ver. Het is wel zo dat wij uh, ook snel kunnen schakelen, andere systemen kunnen spelen. Uh, en dat is een compliment aan, aan, aan de spelers die dat, uh, die dat gewoon goed ten uitvoering brengen. Maar goed, het zijn twee prachtige doelpunten. Tik, tak, tik. En dan ligt hij erin. Dan heb je ervan genoten? Daar heb je zeker van genoten. Hè. Daar train je ook voor. En, dan, en, dan, en dan, dan weten we ook dat we daar de spelers voor hebben. He, de creatieve mensen. En dan hebben we nog voorop uh, Labiat. Die vandaag niet meedeed, deed. Weer eens uh, lease, uh, klachten. Ja, en, dus uh, wat dat betreft kun je een tevreden coach zijn. Tevreden coach Jean-Paul de Jong. Die het bij Utrecht dus overnam van Erik ten Hag. Die naar Ajax vertrok. Jan Bavink. Onze opta-man die alles, alles voor ons bijhoudt. Uh, dit heb je ook vast bijgehouden. Hij heeft een recordje te pakken. Zeker. Uh, nu acht wedstrijden onder de leiding van Jean-Paul de Jong... voor FC Utrecht in de Eredivisie. De eerste vier speelde die gelijk. De volgende vier won hij is nu ongeslagen in zijn eerste acht. En dat is de eerste Utrecht trainer ooit die dat uh, voor elkaar heeft gekregen. Ja, ton de Chat, je stond op zeven daarvoor. Hè? Uh, uh, straks gaan we het uitgebreid hebben over de topper Feyenoord-PSV. Uh, zonder de statistieken hebben ingekeken. Uh, Feyenoord niet goed, hè? Topwedstrijden geloof ik. Zeker niet. Nee, lang verhaal kort. Uh, vier keer gespeeld. Twee keer tegen Ajax, twee keer tegen PSV. Geen enkel punt aan overgehouden. En dat is voor het eerst ooit dat Feyenoord een de Eredivisie speelt... zonder ook maar een punt over te houden aan zo'n uh, zo topper. Um, ik heb vanmiddag langs Lijn mogen presenteren en dan heb je twee schermen. Dus ik heb ook nog Willem II Roda gezien. Ik heb hem met een half oog gezien. Is daar een paas aangekomen uiteindelijk? Er zijn wat paases aangekomen, maar zeker niet veel. 65% van de paas kwam aan. En dat is het allerlaagste voor een elevisuel dit seizoen. Dus je had beter gewoon helemaal niet kunnen kijken eigenlijk. Straks gaan we het uitgebreid hebben over Feyenoord tegen PSV. Maar eerst gaan we natuurlijk naar de top 5. Het is zondagavond. Nummer 5. Heeft men Groenewegen al geapporteerd? Ja, daarnet was het uh, Wijnands in ieder geval, die hem daarvoor aanbracht. Hij zit daar in ieder geval tussen. Die Maar wel goed in het wiel mee met, uh, met De Maar. Nu al op... aan met, met, met, met Groenewegen groen groen in vol. het wiel. De stille Groenewegen, die er met sprekend gemak kunnen brussel puur wind. de Het is het vierde van het seizoen, hè? ik zeg het, hij wint overal. Hij wint overal. Kuur naar Brussel. Kuur Dat Werd dus een prooi voor Dylan Groenewegen van de Lotto-Jumbo-ploeg. met de algemeen directeur van die ploeg, Richard Pluggen, ga ik nu praten. Nu, Pluggen, goedenavond. jou. Uh, eerst even. Uh, Lotto-Jumbo hebben we veel zien winnen op een andere ondergrond. Op het eis, de afgelopen weken. Telt dat nog mee of is dat helemaal los van elkaar? Nee, dat telt uh, heel erg mee zelfs. Want uh, daar, zijn we, daar leven wij enorm uh, in mee. Ook. En uh, we hebben, uh, elke keer op onze servicekoers, onze plek waar alle, alle fietsen staan... en waar iedereen uh, dagelijks werkt eigenlijk... Uh, uh, overdag uh, televisie zitten kijken met elkaar en de Olympische Spelen gevolgd... en met name uiteraard onze mama, ja. Ben Kramer, uh, Kjeld Nuis, uh, Patrick Roest enzovoort. Carlijn, niet tevreden. Dan naar het uh, wielrennen van vandaag. Uh, Dylan Groenewegen wint vierde overwinning. Hij wint overal, zeiden de Belgen al. Uh, is die start mooier dan ooit de afgelopen jaren? Uh, nou, de afgelopen jaren wel, ja. Dat klopt. Uh, we hebben vijf overwinningen nog voordat, uh, voordat februari afgelopen is. En uh, dat is inderdaad uh, een paar jaar terug wel anders geweest. In 2013 hadden we wel meer overwinningen. Uh, maar uh, da daarna is het minder geweest. En nu is het wel uh, heel fijn dat we zo uit de startblokken zijn gekomen. Was u verrast, uh, niet dat Wegen koersen kan winnen... maar was u verrast dat Wegen deze koers kon winnen? Nee, uh, op zich niet. Hij heeft in het verleden als... Uh, als amateur zeg maar de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dus we weten dat hij, dat hij dit terrein aan kan. keurne Brussel, Kurnen is wel echt een, een wedstrijd van hem. Hij heeft in het verleden ook ja, andere ja, semi-klassiekers zeg maar, in België gewonnen. Dus wij weten wel dat hij dit aan kan. Maar dat hij het zo uh, ja, makkelijk, zou ik bijna willen zeggen, afmaakt. Dat, dat was dan weer tegen Demar. Dat hij ja. ook geen kleine jongen is. Dat was dan weer wel, weer wel een uh, fijne uh, verrassing. Blijf erbij. Ik ga ook even verder praten met uh, een van onze analisten. Maarten Tjalingi. Maarten, goedenavond. Um, goedenavond. Was het voor jou een verrassing <laughs> dat Groenewegen deze wedstrijd zo kon winnen? Nou, kijk. Uh, hij maakte elk jaar progressie. En, en ik vind het echt gewoon heel mooi om hem te volgen. Zo uh, vanaf de zijlijn nu. Ik ken hem natuurlijk ook als, uh, als collega. En... Joh, het is echt opmerkelijk hoe, hoe die jongens eh, progressie boekt. En, en weet je, ik, ik had het gehoopt voor hem dat hij dit kon. En hij laat het gewoon zien eh, dat, dat, hij, dat hij groeit, dat hij telkens sterker wordt. En, en, en dat vind ik verrassend. De, de progressie die hij boekt, vind ik echt verrassend. Dat hij het kon, eh, daar twijfelde ik niet aan. Maar het, het moet allemaal wel kloppen. En je moet terugkomen, je moet erbij kunnen zijn over al die klimmetjes. En, en ja, weet je, wat mij betreft laat hij gewoon echt zien dat hij nu een, een, een ja, allround nog sterker de renner is. Um, Richard Plugge, vanmiddag spraken we even met Groenewegen... na zijn mooie overwinning. En toen zei hij ook uh, in, in het treintje en de aanloop naar de sprint... is het een en ander veranderd. W wat is er veranderd? Nou, we hebben gezien, met name in de afgelopen Tour de France... toen, toen uh, zaten we er een paar keer heel dichtbij, maar net niet. En uh, toen kwamen we er eigenlijk achter dat... Uh, of achter, toen, toen hebben we een verandering doorgevoerd... dat uh, Timo Roose zijn, uh, zijn belangrijkste lead-out uh, is geworden. En, en dat heeft... Uh, ja, dat heeft nu al zijn vruchten afgeworpen. En uh, vandaag was het natuurlijk niet echt een reguliere massasprint. Hè, want er komt een kleine groep aan. Uh, de boel is behoorlijk uit elkaar getrokken al uh, op die klimmetjes daarvoor. En vandaag was het vooral Maarten Wijnands die, uh, die aan het einde heel veel werk heeft gedaan. Maar echt in de massasprints hebben we er eigenlijk voor gekozen om met de aanmoed al Jansen en met uh, Timo Rozen veel korter maar uh, ja. meer vermogen het treintje neer te zetten. En dat, uh, dat werpt zich vrucht af en daar doel hij op. Maarten Tjelingi, als we iets breder naar dit weekend kijken... gisteren de omloop, uh, vandaag uh, Kuurne-Brussel-Kuurne... voor de ouderen onder ons altijd de, de start van het wielerseizoen. Dat is natuurlijk niet zo, want er wordt al gewild. Maar heeft die start voldaan aan jouw verwachtingen? Ja, kijk, qua koers... Ik vind dit, deze koersen zijn echt wel. Daar kijkt iedereen naar uit. Hè. Het zijn fantastisch mooie koersen. Als renner kom je uit de landen waar het koers toch ja, moet zeggen, niet zo populair is als in België. Je wordt daar in België ontvangen met een onthaal dat je denkt: staat iedereen hier langs de kant. Nou, dat is natuurlijk fantastisch om dat mee te maken. En ja, weet je, om dan uh, de diversiteit van de renners te zien... die nu aan, aan, aan, aan de kop uh, verschijnt. Ja, weet je, Valkeren die laat gisteren zien... dat hij dat klaar is voor het grote werk. En vandaag Dylan Groenewegen. Ja, ik heb echt zitten genieten van, uh, van, van het wielrennen op tv. En Richard Plug over België gesproken. Ik geloof dat er nog een paar klassiekers zijn altijd in het voorjaar. En de grote vraag die natuurlijk meteen kwam na afloop... Uh, uh, gaat Dylan Groenewegen meerdere van die voorjaarsklassiekers rijden? Uh, ja, dat is wel het plan. In ieder geval uh, Dwartel-Vlaanderen bijvoorbeeld, uh, gent wevelgem daar waar, uh, waar hij kans maakt. En we uh, be, kijken be, Parijs-Roubaix ook niet te vergeten, dat is ook wel een, een koers die hem ligt, uh, die hij die aan kan. Uh, ja, goed, hij, moet, uh, hij is jong, hij moet ook ja. nog wel die hardheid opdoen, om echt die, uh, die 260 kilometer. Uh, nou, Maarten weet er alles van hoe, hoe ver dat is en hoeveel, hoeveel verder dat is dan vandaag. Hè? Dat is nog eens een keer ja. 60 kilometer verder. En, uh, en, een, en een stuk zwaarder, daar, daar komen andere kwaliteiten worden daarvan in gevraagd. Nou, dat is ook uh, ouderdom, dat is ook uh, stamina, dat is ook uh, doorzetten, door kunnen zetten. En, uh, ja, we kijken of hij uh, daar ook hoge ogen kan gooien, maar dat is wel het plan met hem om daar uh, verder op door te gaan. Maarten, over die 200 en 260 kilometer. Zelf zei groene Groenewegen vanmiddag, ik, ik reis er wel... maar ze zijn misschien nog één jaar te vroeg, noemde hij het zelf. Ik moet nog doorrijpen. Jij zegt, hij, hij maakt enorme progressie. Wat gebeurt er dan met een wielrenner op die leeftijd? Ja, weet je, het, het, het is eigenlijk het omzetten van de gretigheid... die, die, uh, ja, die wel eens strandt, naar een zekerheid die... Uh, moet ik zeggen. Waarbij je, waarbij je weet... oké, okay, dit is wat ik kan verwachten. De gretigheid is, is de koers rijden... maar nog niet weten wat er, wat er te, te verwachten staat. De parijs roubaix dat zegt Richard ook. Het is echt een totaal andere wedstrijd... dan, dan bijvoorbeeld een kuurne ja, je, je, dat moet een beetje rijpen. Je moet dat één keer gedaan hebben... Eh, om, om, om te ervaren van hoe zwaar is dat laatste stukje. Die extra 60 kilometer. Ja, dat maakt zo'n gigantisch verschil op, op het eindresultaat. Eh, en, en je komt jezelf drie dubbel en dwars tegen. En misschien is dat ook wel het grootste, de grootste uitdaging... voor een jonge renner die, die in Parijs-Houbert gaat rijden. Eh, je, je, je komt jezelf tegen in Kürnien... maar dan is de finish er alweer. En eh, in, in Parijs-Houbert kom je jezelf tegen... En dan moet je nog 60 kilometer. Neemt niet Dat weg. binnen jezelf ja. nog meer tegenkomt. Dat hij vandaag in ieder geval de sterkste was in Brussel of Kurne Brussel Kurne. Uh, Richard Plugge, algemeen directeur van de Lotto Jumbo ploeg en de Martijn Lingi, beide dank voor jullie toelichting. Dankjewel. met On The Loose. We gaan verder met onze top 5. natuurlijk. Op de slotdag van de Olympische Winterspelen vindt traditioneel de ijshockeyfinale plaats. En de onafhankelijke atleten uit Rusland, zoals ze dit keer heten, stonden daarin tegenover onze Oosterburen. Nummer vier. Doelpunt! Doelpunt Rusland! Maar het lijkt wel alsof dat doelpunt de Duitsers extra energie geeft. We moeten zijn als die jongens. Oh, wat gebeurt hier? A goal! Het is 1-1! Müller scoort! 3-2 voor de Duitsers. Gusev! Gusev scoort. Het is ongelooflijk. Goal! Rusland, olympisch kampioen. Hätte einer gezegd, we würden Silber hier met naar huis nemen, hätte ons jeder voor verrückt erklärt. Ja, finale was, zoals je kon horen, dus een waar spektakel. Duitsers kwamen verrassend in die finale... en lijken dus ook heel blij met het zilver, zoals u hoorde. Tilburg Trappers is een Nederlandse ijshockeyclub, maar speelt in de Oberliga in Duitsland. En vandaag speelden zij bijvoorbeeld in Leipzig. Mitch Bruistens is speler van de Tilburg Trappers... op de terugweg terug vanuit Leipzig ja, goed. eh, onderweg. Goedenavond. Mitch, hebben jullie de olympische finale eigenlijk kunnen zien... Ik heb niet het idee dat Mitch mij hoort. Die zit op de bus in de bus op dit moment, terug van Leipzig met de Tilburgschap. Hoor je mij? Hebben jullie die Olympische finale kunnen kijken? Of stonden jullie zelf toen al op het ijs? Nee, dit gaat goed. Jij ja, hoort mij wel, maar wij horen jou helemaal niet, uh, Mitch. Dus uh, laten we even lopen. Uh, we geven nummer 4 straks, denk ik nog even een, een herkansing. En we gaan gewoon. Uh, ja, we gaan gewoon uh, rustig door met uh, nummer drie. En dat is... Uh, of gaan we? Nee, we gaan natuurlijk... Ja, we gaan uh, nummer drie. dan gaan we naar uh, nog één keer. Nog één keer, zeggen we het, de Olympische Spelen. Nummer drie. En wat een kuur. Dit is ongekend. Aljona Savchenko en Bruno Massot rijden hier de kuur van hun leven. Nummer vijf. Hans van Zetten, kunstrijden. Voor mij is het hoogtepunt Aljona Savchenko. Het is er één van een kunstrijpaar, samen met Bruno Marceau. Maar het gaat over Aljona. Zij won al twee keer bronzen medailles. Jawel, op de Spelen van 2010 en 2014. Samen met Robin Solkowy. Ze won ook al vijf keer de wereldtitel. Maar na Solzhi zei Solkowy: ik vind het genoeg. Het is voldaan, we hebben het gehad. Ik stop ermee, maar Alona niet... En die zocht een nieuwe partner. En die vond ze in een Fransman, een nota bene een Fransman, Bruno Massot. En het ging van meter af aan goed. En toen kwam de Olympische Spelen. De korte kuur ging het mis. Ze werden vierde kansloze missie. Maar nee, toen kwam de lange kuur. En ze reden de sterren van de hemel. De beste kuur die ze ooit in de leven had gereden. En op haar 34ste levensjaar behaalt Aljona Tsavchenko alsnog... Olympisch goud, samen met Bruno Masso. Chapeau. Dat is een ongekende score. Houdt en... En hem overeind. Hier is Sean White. Zet een run neer. Pakt zijn moment naar het publiek toe. Number 4, Maakt Maarten Tip, bij het snowboarden. Ja, eigenlijk is er maar één keuze mogelijk. Dat is Sean White, hè. absoluut de koning van het snowboarden. En die finale in de halfpipe, dat was weer zo'n... Uniek verhaal wat zich daar afspeelde. Er waren drie man die er met kop en schouders bovenuit steken. En het was tot aan het eind spannend. En bij Sean White lag tot aan de laatste run lag de druk erop. En hij moest in die run... Alles uit de kast halen. En deed eigenlijk iets wat hij nog nooit in een wedstrijd had gedaan. Namelijk twee 14-40's achter elkaar. Dus aan de ene kant. En aan de andere kant back-to-back, back, zoals ze dat dan zo mooi noemen. En uh, dat lukte. Hij landde ze goed. En dan weet je op dat moment al zeker. Dan zitten wij daar in dat hok als commentatoren. dan weet je al van, dit gaat de gouden medaille worden. Ja, dat was zo'n uniek moment. Ook... Uh, Sean White, die dus uh, al twee keer eerder goud had gewonnen... maar vier jaar geleden net buiten het podium viel... een, een knop heeft omgezet in zijn hoofd... van over vier jaar sta ik er weer, moet ik te staan. En het niveau gaat omhoog. En dat doet hij dan op een magistrale manier. Dus ja, wat dat betreft is Sean White absoluut uh, de koning van het snowboarden. Maar mag ik er nog een koninginnetje aan toevoegen? Estelle Dechka. Maar ik denk dat iemand anders moet gaat kiezen. Ja. Yeah. Yeah. 97,75 yeah. voor uh, Sean White! Is oh my god! Oh, daar gaat het bijna mis op de slotsprong voor Vladecka. Maar die topsnelheid, hoe zit hij dan? 11, 100, ste sneller! Wat een sensatie hier! Number 3 is Hevante. Edwin Peek bij het skiën. Nou, mijn hoogtepunt is eigenlijk toch wel Esther Ledeska. de Tsjechische die uh, ja, verraste. De sensatie van de speler werd met de overwinning op de Super-G. Iedereen had eigenlijk al de overwinning toegekend aan de Oostenrijkse Anna Veit. Het was ook erg mooi. Er waren al tranen gevloeid in, uh, bij de hotspot. Iedereen gunde het haar na blessureleed. En toen, toen kwam met uh, nummer 26 was het volgens mij, uh, Esther Ledeska naar beneden uit Tsjechië. En we wisten dat ze een dubbelprogramma draaide. Maar uh, ja, dat ze zo goed was met maar 19 World Cups en dat die tijd bleef maar snel. 300 driehonderdste erboven. En toen beneden met 100 honderdste verschil. En dat ongeloof. En die cameraman die haar moest zeggen van... You're a winner. No. En ook nog daarna zeggen van... It must be a mistake. Nou ja, het was sensationeel. Esther Ledetska schuift... Anna Vaidt van de bovenste plek af. Gilt die gaat de Olympische titel behalen op de 1500 meter. Doet wat iedereen van hem verwacht heeft. Het Olympisch goud pakken Wij zijn debuut. Number 2, de 1 Sebastian Timmerman, lange baas Naar mijn moment van de Olympische Spelen, dat zijn er eigenlijk twee... Want mijn moment van de Spelen uh, zijn de momenten van Kjeld Nuis... die toch altijd een beetje te boek stond in Nederland... als de man die op het moment dat het er echt op aankwam... ja, chokte. De druk niet kon weerstaan. We hebben hem vier jaar lang moeten confronteren met het feit dat hij won. Veel in de wereldbekers, maar dat hij de Spelen altijd had gemist. Afgelopen december reed hij al waanzinnig goed... bij het Olympisch kwalificatietoernooi. En zelfs toen nog... Hoorde hij nog wel eens links en rechts? Ja, je moet het nog wel weer bewijzen, ook op je eerste Olympische Spelen. En dat heeft Kjeldnuis gedaan. Dat heeft hij super mooi gedaan. Eerst al op de 1500 meter. Bij aanwezigheid van Juskov was hij daar de grote favoriet. En daarna doet hij het nog een keer op de 1000 meter. Dat maakte voor mij echt dit lange baantoernooi heel mooi. Kjeldnuis is namelijk de enige vrouwen en mannen... die individueel twee gouden medailles pakt en... Hij deed het op de duizend meter in de laatste rit. En daarmee rekende hij ook af met het vooroordeel... dat de winnaar nooit uit de laatste rit komt op de Olympische Spelen. Ja! Ja! Het is <tied> 1, 07, <95. hijen> Het is de tweede <hijen> gouden medaille voor Kjeld Neus. Nog twee keer links en je bent de schuldig. Vooruit, naar voren nu. Hij Ze vallen allemaal. Suzanne Schuldig gaat het doen. Number one, top <hijen> Joris van den Berg, Short track. Suzanne nam ons mee naar een hal vol bevroren water. En wat daar allemaal gebeurde, ongelooflijk. Een heel krankzinnig, chaotisch, mislukt seizoen eigenlijk. Dat begon in september met allemaal incidenten... valse starts, mislukkingen. En dat ging hier eigenlijk door bij haar eerste optredens... op de aflossing in de 500 meter. Maar toen kwam er in één keer een metamorfose. En of het Jorien of Jeroen was, dat weet ik niet. Misschien was het schulding zelf wel. Maar daar ging in één keer de knop om. En in één keer reed ze bevrijd van haar eigen onbevangenheid. Ze zat niet meer gevangen daarin... En in één keer zagen we een andere Suzanne Schulting... die we tot nu toe toch te weinig gezien hebben. Op de duizend meter reed ze vier perfecte ritten. En die laatste rit, die finale... daarin reed ze vijf moorddadige, gewelddadige, genadeloze lotrondes. Boutin reed ze kapot. Ze reed Fontana de vernieling in. En ze zorgde erachter ook nog voor een Korean barbecue. Die gingen met z'n tweeën onderuit. En toen kwam ze in haar eentje helemaal alleen... schitterend juichend over de finish. Ze was iedereen de baas, doordat ze zichzelf de baas was. Een ongelooflijk! Ze pakt de gouden medaille op de duizend meter. Ze fopt iedereen in het rol van de leeuw. Ja, geluiden die we nog wel eens zullen horen. Maar het zit er nu dus echt op. Twee weken Olympische Spelen. Twintig medailles dus voor Nederland, waaronder acht gouden. En onze eigen verslaggevers, u hoorden het al, maakten een top vijf van de mooiste momenten zoals zij die Spelen beleefd hebben. Edwin Cornelissen zetten het allemaal op een rijtje. Gaan we naar het volgende nummer? We gaan de top 5 steeds hoger in. We gaan naar nummer 2. Nummer 2 Het zou toch wat zijn dat Axel Noen Svindal sneller is dan Beat Voids. Voorts de topfavoriet. Svindal misschien wel de nummer 2. De wordt geslagen door Horror Lorenzen. Die vingers in de snelste. Ja, de snelste vlijt. En dat is armen al eventjes in de lucht. De glimlach nu op het gezicht van Marit Jurgen. Wat is dit, een ongelofelijke prestatie. Ja, met overmacht won Noorwegen dus bij de Olympische Spelen in Pyeongchang uiteindelijk het medailleklassement. Wij zijn trots op onze 20 medailles, maar hou u even vast: 39 medailles voor de Nooren. 14 keer goud, 14 keer zilver en 11 keer brons. En een hoofdrol op de laatste dag was er weggelegd voor Marit Bjurgen. Langlausen pakte dus het goud op de 30 kilometer massenstart... en werd maar daarmee de succesvolste Olympische wintersporter ooit. 8 keer goud, 4 keer zilver en 3 keer brons. En ze passeerden daarmee overigens een een Olympische andere legende, landgenoot Ole Einar Björndalen... die er in uh, Zuid-Korea niet meer bij was. We praten met uh, Elisabeth Lano, correspondent voor de VRT in Noorwegen. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, eerst maar nog even over die Björgen vandaag. Is, gaat dat heel Noorwegen door ook? Is dat meteen uh, het nieuws? Ja, dat is echt het nieuws. Zij is echt de ster van deze Olympische Spelen. Um, ja, een nieuwe recordhouder, uh, medaillerecordhouder uh, op de Winterspelen. Um, en, en ja, ze, ze wordt echt door iedereen als een fantastische dame beschouwd. Ze heeft het heel hard verdiend. Ze heeft uh, hard geknokt voor, uh, voor al die medailles. Ze heeft uh, verschillende keren een comeback moeten maken. Ze heeft een aantal moeilijke jaren gehad. Daarna een comeback gemaakt. Ze heeft een comeback gemaakt na. na een zwangerschap. Dus uh, de felicitaties van de Nooren uh, ja. die, die zijn echt uh, recht uit het hart. En ze blijft er heel erg simpel bij. En dat is ook, uh, dat is ook hetgeen wat, wat charmerend is. Uh, ze, haar reactie op het succes is van ja, ja ik, ik, ik ben gewoon Marit. Maar dat heb ik bij al die uh, Nooren uh, die ik heb zien winnen. Het, het lijkt ook gewoon het kan je buurman of buurvrouw zijn hè? Die, die winnen. Is, is dat helemaal de Noorse mentaliteit? Wel, ja, van hou maar je beide benen op de grond... is, is toch wel de, de Noorse mentaliteit. Er, er heerst een, een hele goede teamgeest in dat, team, in dat Noorse team... Over de sporten heen. En uh, ja, uh, gewoon uh, de medailles binnenhalen en doordoen... is, uh, is, uh, is toch wel de, de geest hier. Um, er zijn meer landen die veel medailles hebben gehad... maar als je het per inwoners aantal inwoners berekent... is het echt een belachelijk aantal wat die hebben. Kunnen ze het zelf snappen? 39? Ja, het, is echt, het doel was om 30 medailles binnen te ja. halen. En toen dat doel bekend werd gemaakt, in januari had iedereen zoiets. Oh, dit is wel heel hoog gegrepen. Want als je terugdenkt bijvoorbeeld Lillehammer hadden ze er 24 of 25. Ja. Ik wil er nu van af zijn. Dus ze hadden echt zoiets van na het grote succesjaar van Lillehammer. 30 medailles is het mogelijk. En nu, ja, nu, nu denken ze al na over: ja, de volgende keer moeten we er minstens 40 halen. Um, ze winnen veel uh, bepaalde sporten, uh, langlaufen en dergelijke. Sporten waar ook nog wel eens over doping. Wordt het woord doping in Noorwegen ooit genoemd? Ja, zeker wel. Er zijn een aantal. Onder andere een van de grote uh, ski-sterren van Noorwegen, langlaufsters. Uh, Juhuik, Therese Juhuik was er niet bij, omdat ze net is veroordeeld wegens dopinggebruik. En dus uitgesloten was van deze Olympische Spelen. Spelen. Dus er zijn hier wel degelijk uh, ook dopingzaken. En wat er uh, vlak voor de Olympische Spelen in het nieuws kwam, uh, was uh, dat uh, het Noorse team maar liefst 6000 dosissen astmamedicijn medicijn had meegenomen naar Pyeongchang. 6000 dosissen voor 109 atleten. Dus uh, dat, dat ruikt toch ook wel naar, naar doping. En uh, er was daar een Zweedse reportage over die zei van ja, uh, 70% van, uh, van die medailles. Ja, we stinken eigenlijk. Maar is er plaats voor bij de Nooren zelf? Of zijn het vooral de mensen buiten Noorwegen die daarover praten? Wel, het is hier ook in de media gekomen. Maar nu, ik moet eerlijk toch even, de laatste dagen is de ja. euforie zo groot geworden over al die medailles. De laatste dagen wordt er eigenlijk. Eigenlijk niet meer zoveel over dat astma-medicijn gesproken. Dat was eerder in de aanloop naar de Olympische Spelen. Nu zijn ze gewoon rond heel blij met die resultaten. En niet alleen. Waar ze vooral ook heel blij mee zijn, is dat ze voor het eerst eigenlijk goed scoren in sporten die niet typisch Noord zijn. Weet je, langlauf, oké, okay, daar heb je eigenlijk alleen maar de, de, de Scandinaven die, die echt goed zijn. Maar ze hebben ook um, goud uh, gehaald in de afdaling. Um, met Axel Svindaal. Ja. Bij het schaatsen waren ze weer een beetje terug en aan het komen. Bij het schaatsen, ja zeker. En dat is, dat is echt de, de grote, een van de andere grote triomfen. Dat ze eigenlijk na 20, 30 jaar sukkelen terug, er terug staan um, op, um, in het schaatsen. Um, en, en ze hebben dan ook nog eens die arrogante Nederlanders verslaan ja. Stond hier in de pers. <laughs> dus uh, dat, uh, daar genieten ze echt wel van. En ja, er wordt hier gezegd dat er misschien wel een revival van de schaatssport terug aankomt hier in Noorwegen. Nou, daar zijn we Nederland is ook heel blij mee, uiteindelijk. Even hoe gaan Noren hiermee om? Gaan ze morgen gewoon de wekker zetten en lekker naar het werk in de ochtendwielen staan we bij Oslo? Of, of is er toch een soort euforie in het land nu? Wel, er is euforie, maar laat mij zeggen, het is wel tijd dat ze terug aan het werk gaan. Want de laatste dagen is er meer uh, Olympische Spelen gekeken dan gewerkt, uh, ja. uh, eerlijk gezegd. Dus um, ja, ze, ze hebben er enorm mee meegeleefd, maar ik verwacht toch dat morgen, um, dat, dat morgen de meeste mensen gewoon terug aan het werk gaan. Uh, het was hier trouwens ook een weekje uh, wintervakantie, um, dus uh, ja, mensen ja. hadden ook wel wat meer tijd om te kijken, maar... Morgen is de vakantie voorbij, zijn de Olympische Spelen voorbij. Dus denk ik dat de Noorwegen weer land, Al zijn ze dan ook wel heel erg trots. Komt er nog wel ergens een, een grootse huldiging, ontvangst of zo... zoals een heleboel landen doen? Hebben die Nooren daar al iets over gezegd? Wel, nu... Daar neem je mij bij verrassing, dat weet ik niet. Ik veronderstel van wel, ik weet een aantal atleten zijn al eerder teruggekeerd. Bijvoorbeeld uh, Kleiboe is al eerder ja. teruggekeerd. Uh, maar ik veronderstel dat ze wel, uh, ja wellicht, ik weet niet hoe de koning gehuldigd zullen worden of zo. Uh, maar maar dat, uh, dat, kan ik, uh, dat kan ik nu eigenlijk niet uh, zeggen. Maar je bent in een uh, vrolijk land op dit moment. Het zal toch nog wel even duren, hè? ze genieten er nog wel een beetje van na ah, toch? Hè? Het zijn geen ijskornijnen. Ja, dat denk, ik wel. dat denk ik wel. Want bovendien is het hier ook... In van de meest sneeuwrijke winters sinds vele jaren. Dus uh, iedereen is heel erg in winterstemming. Nou, ik ga het nog één keer zeggen. 39 medailles, 14 keer goud, 14 keer zilver en 11 keer brons. Elisabeth Lané, correspondent voor de VRT in Noorwegen. Dank voor je toelichting. Graag gedaan. Is Love runs high in this time, give it to me easy, and let me try with pleasured hands to take Daddy rich. Is he rich like me? Has, Has he, he taken take any, any, any, any time to show you? like me Has he taken, Has he taken any time me? Jerks heeft deze niet meer verwerkt vanmiddag... bij de sluiting van de Olympische Spelen. Hij is iets ouder, de Zombies, met uh, Time of the Season. Zit u nog op het ijshockey te wachten? Dat gaat niet meer lukken. We willen het even hebben over die Duitsers. Hè. Phenomenale medaille voor de Duitsers bij het ijshockey. En overigens, mocht u niet gekeken hebben... kijk nog even naar het slot, op geheel Duitse wijze verloren van de Russen. Het werd uiteindelijk dus uh, de winst ging... naar uh, de, de atleten die uh, onder de Russische vlag uh, uitkwamen. Waar we het wel over gaan hebben, is de, uh, ja, de topper van de top vijf. Nummer 1. En dan is het raak en dan is de variant dus gewoon gelukt. Arias, volledig over het hoofd gezien. Schitterend gedaan, wat een mooie variant is dit. Daar is de voorzet, daar is de goal. Nee, oh, neer is. Dus. En dan van heel dichtbij miste Ajax opnieuw. Bergwijn is er langs, krijgt hij hem erin. Via de binnenkant van de paal is het raak. Terugleggen door Amrabad in inkoppen, doelpunt, aansluitingstreffer voor Feyenoord, dan lukt het toch. Doelpunt voor PSV en de man die hem het meest verdient is Pereiro, hij scoort ook. Daar is het eindsignaal van scheidsrechter Paul van Boekel Ajax morst twee dure punten in de eigen arena. PSV weer een stap dichter bij het kampioenschap. Ja, weer een stap dichter. Want heel veel mensen dachten het gaat spannend worden na het komend weekend. Maar de spanning ging er misschien wel uit. U hoorde het allemaal. Ajax, ADO, 0-0, Feyenoord, PSV 1-3. ga erover praten met Jan Bavink van Opta Sports. Die alles registreert en vastlegt. En de man die vanmiddag ook commentaar gaf bij de wedstrijd. Frank Wielard. Frank, goedenavond. Jan, goedenavond. Hey, heren, welkom. Um, Jan, ik ga eerst even met jou beginnen. Want uh, ja, wij hebben gewoon zitten kijken. En hmm. dan denken we, nou ja, die cijfers zullen wel duidelijk zijn. Jullie kijken naar die cijfers. Was PSV op alle fronten beter? Ja, zeker in het begin. PSV hoorde natuurlijk van tevoren al dat Ajax-punt had verspeeld. Dus die vlogen er echt op. In de eerste drie minuten al drie schoten van PSV. En ja, uiteindelijk, na 33 minuten, op een 2-0 voorsprong. Dat was lang geleden in de kuip. Dat Feyenoord zo snel op achterstand stond. 2015 voor het laatst. En als je dan kijkt, nou oké, okay, de voetballen gaat niet goed bij Feyenoord... Dan maar de beuk erin. De drachter. Maar ook dat gebeurde niet. Slechts 38% van de duels werd gewonnen. En dat is het laagste sinds wij die data bijhouden. Dat is sinds seizoen 2010-11. Dus ja, Feyenoord was uh, onthutsend zwak in, in de eerste. Frank Wielard, Frank, jij deed het commentaar in de Kuip. Even de Van Gaal-vraag Was PSV zo goed of was Feyenoord zo zwak? Uh, het was uh, denk ik een combinatie van beide. Ja. Ik vond de PSV een van zijn beste wedstrijden van het seizoen. Misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen spelen. En ze speelden ook vooruit. Hè, precies datgene waarvan iedereen zei, dat doen ze dus niet. Dat deden ze in de Kuip nu juist wel. Ja, en Feyenoord... Uh, als je dan nagaat dat die ploeg vorig jaar kampioen is geworden, was het eigenlijk gênant wat ze vandaag lieten zien. Want uh, je zegt uh, gênant, uh, dan zijn er ook mensen die zeggen: ja, maar ze spelen woensdag een hele belangrijke wedstrijd tegen Willem II. Ja, prachtig hè. Ja, schitterend. Je speelt thuis tegen PSV. Maar je ook aan het, wat jij zegt, dat merkte je ook gewoon aan het publiek. Wat, wat uh, Feyenoord op het veld liet zien, namelijk niks, dat kregen ze ook terug van het publiek. Helemaal niks kwam er vanuit de kuip eventjes, toen ze de 2-1 maakten... toen was hij heel even zo van... nou, vooruit, uh, we gaan het nog even proberen. Maar zo gauw de 3-1 viel... was het weer muisstil in de Kuip. En zo kennen we de Kuip niet. Zo hoort het niet in de Kuip. Maar iedereen richt zich dus... Op woensdag, terwijl je thuis speelt tegen PSV... je staat al 20 punten achter, dat is op zich al genant. En dan laat je je ook nog eigenlijk gewoon ondersteboven spelen... door een kampioen die dat tot dat moment in de competitie... nog niet of nauwelijks heeft gedaan bij een tegenstander. Bij de kampioen. Ja, ik vind ja. dat eigenlijk gewoon niet kunnen. Jan Bavink, jij kijkt ook naar cijfers. PSV heeft dat bijna nog niet gedaan dit seizoen. En deed het ook met een speler die er ook heel vaak niet bij is dit seizoen. Die heb je ook gevolgd. Ja, Gaston Pereiro, Na de winterstop nog geen één keer in de basis gestaan. Die mocht vandaag beginnen. En eigenlijk doet hij het altijd goed in, in topduels. In totaal heeft hij nu tegen Feyenoord keer gespeeld. Drie doelpunten gemaakt en twee assists. Verder tegen AZ... Drie doelpunten, één assist. En ook tegen Ajax, twee doelpunten en één assist. Dus hij doet het goed in de topwedstrijden. Dat was vandaag dus ook zo. Met een doelpunt en ook weer een assist. Dus ja, mooi dat zo'n jongen dan op zo'n moment opstaat... en toch belangrijk kan zijn voor PSV. Nou zei Frank die Kuip leefde nog even op bij die, uh, die aansluitingstreffer. Ja. Um, was dat de eerste schot op goal? Zeker. Vanuit schoot in de eerste helft uh, één keer. Nou ja, het was een kopbal, dus dat is dan officieel een doelpoging. Ja, uh, maar klopt, dat was de eerste. En vijf minuten later lag je er uh, bij PSV alweer in. Dus uh, ja, heel lang kon ja. Vanuit daar ook niet van genieten... van die aansluitingstreffer. Frank Wila, uh, er is veel gemopperd door de kenners op uh, PSV. Heeft, heeft PSV uh, de, de, de, de kenners verbaasd in dat opzicht... met hun voetbal van vanmiddag? Uh, ja, want uh, ze zetten ineens druk vooruit. Ze wilden eigenlijk de baas worden in de Kuip. Ze hadden eigenlijk verwacht dat Feyenoord dat ook serieus ging proberen. Dat viel dan een beetje tegen. Dat maakte het eigenlijk voor PSV alleen maar makkelijker om de baas te worden. En dat waren ze dus ook eigenlijk meteen vanaf de eerste minuut. En eigenlijk tot de laatste minuut. Want ook die tegengoal bracht PSV totaal niet uit balans. Over Pereiro trouwens dit seizoen altijd in de basis gestaan tegen Ajax en tegen ja. Feyenoord. Dus uh, dat is niet voor niks. Het verbaasde me ook niet dat hij vandaag werd gekozen in de basis. Ook al had hij de afgelopen weken totaal niet gespeeld. Geen minuut gemaakt. Maar uh, ja, uh, dat, dat PSV uh, de baas was, dat, uh, ja, dat verbaasde iedereen. En dat is alleen maar goed hoor. Dan blijkt dus ook dat PSV dit nu op dit moment ook gewoon kan. En daarmee kunnen ze dus ook gewoon kampioen worden. Als ze dit kunnen en ze kunnen een 1-0 verdedigen... dan kun je kampioen worden. Kun je kampioen worden of zijn ze een klein beetje kampioen geworden Frank vanmiddag? Ze zijn een heel nadrukkelijk kampioen aan het worden op dit moment. <laughs> ja. Als je nu kijkt naar het programma. Ze krijgen Ajax nog, ze moeten nog naar AZ. Ze krijgen VVV nog en alles wat ze verder nog krijgen zijn dat die drie wedstrijden. VVV is altijd in staat om in een uitwedstrijd toch nog stiekem ergens een puntje vandaan te snoepen. En Ajax thuis, ja, dat hoeft PSV niet per se te winnen. Maar als je naar op dit moment het gat kijkt... Hoeft het dus ook niet per se om die wedstrijd te winnen. Als je die andere intussen, als je al intussen van VVV en van AZ en van die andere gewonnen hebt. Hoef je niet meer van Ajax te winnen. Nou, dat is natuurlijk heel erg lekker. En dan moet je ja. er nog van uitgaan dat als PSV zeven punten verspilt... dat Ajax alles wint. Ja, nou, dat gelooft ook niemand. Daar wil ik met Jan Waving ook nog even heen. Dat, dat doen ze altijd in Amsterdam. Al verliezen ze zes keer en zeggen ze... nou, nog 28 keer winnen en dan zijn wij gewoon kampioen. Mm. Dus dat uh, uh, uh, vanmiddag nul doelpunten in de arena. Want dat is geloof ik ook vrij uniek. Ja, zeker als je kijkt hoe vaak Ajax schoot. Dat was 32 keer. Dat is het meeste voor Ajax dit seizoen. En moet je nagaan, de wedstrijd 0-8 bij NAC... schoten ze 30 keer. Nou ja, vandaag ging er dus geen één in. Dat is zeker opvallend in de arena en de Eredivisie. Meer dan twee jaar dat het voor het laatst gebeurde dat Ajax niet scoorde thuis op 26 januari toen. Dus uh, ja, dat is opvallend te noemen. En dan even de, de keeper van Den Haag. Daar werd nog wel eens over gezongen vroeger in Amsterdam, maar dat deden ze vandaag. Durfden ze dat niet, want die hield alles tegen hè? Ja, Robert Swinkels. Uh, elf reddingen, dus alles wat op doel ging, dat, uh, dat rostte hij eruit. En dat is het meeste voor Ado. Ook weer sinds wij die data bijhouden. Dus uh, die had een topmiddag. En dan een beetje in het kader van de continuïteit van het programma. Hoe ging ik het met Zie? Hè? Ja, we hebben het vaak over hem. Hè. Ik heb hem vaak verdedigd ook hier, maar vandaag toch weer echt een, een bijzonder negatief record voor Ziyech, 47 keer balverlies. Nou, Dat is echt ver uit het meeste sinds wij dat bijhouden. Dus uh, hij speelde wat dat betreft geen goede wedstrijd. Nou, uh, ze zijn kampioen aan het worden. Frank, luister even mee. Want we hebben natuurlijk ook uh, met Filip Cocu daarover gehad. Hè. Zijn jullie een kampioen aan het worden of niet? Nou, Filip Cocu die kennen we wel. Wat zou zijn antwoord zijn? Nee, dat is zeker niet. We <lacht> hebben <lacht> nog negen wedstrijden te spelen. Ja. Dus uh, geen enkele wedstrijd is eenvoudig. Bijvoorbeeld nou weer uh, van Ajax vandaag. Uh, iedereen denkt van tevoren uh, dat het uh, dat doen ze wel even. Dus dat is voor ons ook weer een les om, uh, om te zorgen... dat wij gewoon elke wedstrijd weer kaarten en vol eraan moeten zoals vandaag. Uh, en uh, ja, dan zijn er nog uh, negen ja. finales te spelen. Frank, hij heeft op de cursus geleerd dat je dit moet zeggen... maar het is toch wel duidelijk, hij weet het toch ook wel? Ja, hij heeft natuurlijk ook inmiddels wel gezien. Kijk, Ajax heeft hele goede spelers... maar is nog niet echt het beste elftal, zullen we maar voorzichtig zeggen. Feyenoord is in geen velden of wegen te bekennen. Al die anderen kunnen ook niet aanhaken. PSV heeft gewoon... Het beste elftal, zeg maar, de beste 15 van dit moment. En die kunnen ook uh, en die maken ook gewoon gebruik van elkaar en van elkaars kwaliteiten. Dat doen zij op dit moment het best. Dus gaan zij kampioen worden. Ja, en dan wil ik het ook al hebben. Het is altijd ontzettend Nederlands om uh, frivole goaltjes en hakjes en zo enorm te bewonderen. Maar niet zoveel weggeven is ook een kwaliteit in voetbal. Dat doet PSV er gewoon ver uit als beste. Uh, over het algemeen wel. Ja, hun verdediging is niet uh, de beste linie. Des te knapper dat ze niet zo heel veel weggeven. Maar waarom is dat niet maar de beste linie? Dat is een, linie, be want is een, dat is een we beetje illusie. Ja, waarom is dat, dat is niet een de beste een de illusie, linie? Hoor, want... ja, we hebben met z'n allen afgesproken om over elkaar te roepen... dat het niet de beste linie is. Ze krijgen veruit de meeste goals tegen minste goals... en ze geven het minste weg. Ja, de, de, ze geven het minste weg. Weet ik niet helemaal, dan moet je bij Jan zijn. Zal maar. ik... Uh, ja, Jan, kom maar, kom maar. We <laughs> hebben Ajax dat 21 doelpunten tegen gekregen. Verder het minste. Vervolgens AZ met 24. En dan pas komt PSV met 26 doelpunten tegen. Dus ver het minste weg. Klopt niet helemaal. Klopt niet helemaal. Dus nee, ze precies. zijn toch kwetsbaar. Nee, nou, Frank, een puntje dus, voor jou. Ja, precies. Maar je ziet ook, dat, daaraan wist ik het wel een klein beetje. Zoet is ook een uitblinker. En dat komt ook. En ze zeggen ook, hij pakt punten. Dat betekent dus dat ze... Uh, veel 100% kansen weggeven die dan nog gered worden door zoet, anders valt hij niet op. Zoals hij dit seizoen opvalt. En Jan, nog even uh, voor mensen die nooit willen opgeven. 7 punten, 25 wedstrijden, het verschil dus nog negen wedstrijden, 7 punten voor. Is het sinds 18-1 wel eens voorgekomen dat iemand zo'n gat nog goed maakt, Jan? Zeker niet. Ik heb even naar gekeken. Het grootste gat dat toen <lacht> ooit nog is goed gemaakt is 6 punten. Dat was nog in het 2 maar we hebben het is dus even omgerekend. Ja. Naar, of je drie punten voor een overwinning krijgt, dat was 6 punten. AXD had toen in 26 77, 78, of 77, 78, excuus, nog één keer, 67, 68. Uh, dus ja, zes punten, maar zeven punten nog nooit. Het zou historisch zijn als het nu wel lukt. Um, ja, het is, het is eigenlijk niet gezellig, Frank Wielert. Meesten, moeten we ons maar op onderin gaan richten wat daar gaat gebeuren? De Nederlandse voetbalcompetitie? Of gaan we het toch nog net doen of het spannend wordt de komende tijd? Nee, we hoeven niet net te doen of het spannend wordt. Je mag hopen dat tegen de tijd dat Ajax tegen PSV uh, moet... dat het dan weer een klein beetje een soort van spannend is. Maar uh, als je spanning zoekt, moet je onderin zijn in de Eredivisie, absoluut. Jan, hebben we nog iets gemist aan de statistiek? Of hebben ze nog allemaal wel gehad? Of heb je, dat nog, je hebt er vast nog één op je blaadje staan. Nee, we zijn, uh, we zijn aardig rond, moet ik eerlijk bekennen. Nou, heren, dan dank ik jullie beiden. PSV liep vandaag dus twee punten uit op Ajax. Somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me myself, I got nothing to prove. You yeah, got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working of the convenience store. Managed to save a little bit of money. Warned us to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You yeah, got a fast car. Fast enough so I'm we'll gonna fly away We're gonna make a decision. It's not a way die this way He's too old for working He's about to young and took like his Mom went off and left him She wanted more from life and he could give us. said somebody's got to take care of him So I quit school that's what I did You got a fast car We go cruising and set ourselves You still ain't got a job Now work in the market as the Chicago don't think things will get better You'll find work and I'll get promoted We'll move out of the shelter Be a house and live in the suburbs You have a fast car Say fast enough, you can fly away You gotta make a decision Leave tonight or we can die this way Ja. Yeah. Ik zie er ineens. John is Blue featuring Dakota met Fast Car. We gaan nog even u meenemen in het buitenlandse voetbal. Want Pep Guardiola en Manchester City hebben hun eerste prijs van het seizoen binnen. De ongenaakbare ploeg won nu de League Cup finale. Met 3-0 werd Arsenal verslagen. En in de Premier League was ook nog een wedstrijdje vandaag. Manchester United tegen Chelsea 2-1. En daardoor staat Manchester United tweede. Maar dus op gepaste afstand van stadgenoot City. Spanje, Atletico de Madrid blijft keurig in het spoor van Barcelona. Vanavond werd het eh, tegen Sevilla. Na 85 minuten stond het zelfs 5-0. Uiteindelijk eh, 5-2. Riesman maakte daar drie treffers. En in eh, Italië klopte AC Milan, AS Roma... en de Serie A werd het 2-0 in Rome. En Juventus dan, zou je zeggen... hebben die nog... Nee, zouden in actie komen. Maar de wedstrijd tegen Atalanta werd afgelast. Vanwege, u hoort het goed, de sneeuw. Paris saint germain ongenaakbaar in, Sp in Frankrijk. Het Frans voetbalklassieker tegen Marseille... Werd gewonnen. 3-0 voor Paris Saint-Germain. Daarmee komen we aan het einde van deze langste lijn. Maar blijf bij aan de zender. Met het oog op morgen, Mieke van der Wij zit er klaar voor. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl